11 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De beoogde premier van Italië, Mario Monti, wil tot de verkiezingen in 2013 blijven regeren. Dat maakte hij bekend na de eerste gesprekken met de politieke partijen over de vorming van een interimregering. Tijdens een persconferentie zei Monti dat de periode tot de verkiezingen voor hem vaststaat, tenzij het parlement hem wegstemt. Onderhandelen over een kortere regeerperiode is niet aan de orde... al is Monti, want dan is de tijd te kort... om de belangrijke hervormingen in Italië door te voeren. De Rooms-Katholieke Kerk sluit ruim de helft van alle kerken in Eindhoven. Van de 19 kerken die er nu staan gaan er 10 dicht. Dat heeft het bisdom Sertogenbos bekendgemaakt. Uit onderzoek en opdracht van het bisdom is gebleken... dat het financieel niet meer haalbaar is om de kerkgebouwen open te houden... Het bisdom wil vooral de beeldbepalende kerken... in de voormalige dorpskernen behouden. Daardoor beschikt iedere stadswijk over een kerk. De tien kerken in Eindhoven sluiten op 1 januari 2015. Het wordt voor homo's gemakkelijker... om hun partner uit het buitenland te laten overkomen. Minister Leers komt met een speciale tijdelijke verblijfsvergunning... voor homoseksuele partners uit het buitenland. Het kabinet wil gezinshereniging beperken... tot gehuwden en mensen met een geregistreerd partnerschap...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 Drie hoogleraren gaan onderzoek doen naar mogelijke misstanden bij de provincie Noord-Holland. Ze moeten achterhalen of provinciebestuurders de afgelopen acht jaar in het geheim overeenkomst hebben gesloten. Commissaris van de koningin Remkes had het onderzoek eerder dit jaar aangekondigd. Aanleiding voor het onderzoek schoonschip is de affaire rond oud-gedeputeerde die inmiddels verdachte is in een groot fraudeonderzoek. Hij zou een paar jaar geleden een geheime overeenkomst hebben getekend met de ontwikkelaar van een bedrijventerrein. Een deel van de A50 is afgesloten om een dodelijk ongeval te reconstrueren. Drie maanden geleden botste op de weg een vrachtwagen... achterop een stilstaande auto. Een vrouw in die auto kwam daarbij om. De weg is dicht vlak na afslag Zon tot aan de afslag Sint Oederode. Rond middernacht moet het onderzoek naar de toedracht klaar zijn. Het boren van een metrotunnel onder de Amsterdamse wijk De Pijp... lijkt nauwelijks schade te hebben veroorzaakt. Metingen laten een verzakking van enkele millimeters zien... en dat is ruim binnen de marge. De nieuwe Noord-Zuidlijn gaat recht onder de huizen en winkels van de pijp door. Wethouder Wiebes spreekt van een bijzonder spannend deel van het bouwtraject. Nooit eerder werd in Nederland recht onder bebouwing geboord. Boormachine Molly had 24 dagen nodig... om het traject van 300 meter onder de pijp af te leggen... op een diepte van 30 meter. Bewoners konden enkele dagen in een hotel overnachten, maar daarvan maakten maar 37 huishoudens gebruik. Een klant van een kringloopwinkel heeft onlangs een boek gevonden met 25 originele houtsnedes van de bekende kunstenaar Escher. De houtsnedes zijn in 1932 gemaakt en allemaal gesigneerd door Escher. Volgende week wordt het boek op een veiling in Diemen onder de hamer gebracht en verwacht wordt dat het zo'n 2000 euro zal opbrengen. In Rusland is de grootste Koran ter wereld vervaardigd. Het boek weegt 800 kilo en is anderhalf bij twee meter groot. Het kunstwerk is gemaakt door Italiaanse ambachtslieden. Ze gebruikten een speciaal soort papier uit Schotland. Voor de versieringen in het boek zijn goud, zilver en edelstenen gebruikt. De speciale Koran wordt eerst geplaatst in de moskee in de stad Kazan... 750 kilometer ten oosten van Moskou. Volgend jaar gaat het boek naar Bolgar, een van de oudste islamitische plaatsen in Rusland. Alle kaarten voor de voetbalwedstrijd Duitsland-Nederland zijn verkocht. Dat betekent dat er morgen bij de Oefen Interland in het stadion in Hamburg 51.500 toeschouwers zitten. Voor de Oranje-fans waren er 2200 kaarten. Vorige week is er een nieuwe grasmat in het stadion in Hamburg gelegd. Dan nog het weer. Vannacht ontstaat op grote schaal mist. Het wordt min 3 in het Noordoosten tot plus 4 in Zeeland. Morgen eerst grijs, later mogelijk wat zon. Het kan 2 tot 10 graden worden. Donderdag hetzelfde beeld. Daarna wordt het wisselvalliger en zachter. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog ANWB-verkeersinformatie. De A4, Delft richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Dorp. Twee kilometer file door een ongeluk. Tot zover.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 Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag Vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het, rond het vriespunt, binnen zit Eva Jinek. Goedenavond. Man Lief, die beneden op kantoor zat, belde vandaag of ik even open wilde doen. Want er stonden zwarte pieten voor de deur. Uit ervaring weet ik dat meligheid zich op alle tijdstippen van de dag kan aandienen. En bij iedereen. Dus ik legde neer en ging rustig verder met waar ik mee bezig was. Niet veel later belde een onbekend nummer. De schoorsteenveger met zijn collega. Of ik alstublieft open wilde doen. Ze hadden een afspraak en de deurbeeld deed het niet. Nogmaals, goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen op deze maandagavond. Het is ook echt open haard weer, dus ik hoop dat u er lekker voor zit... of anderszins hoog en droog en warm natuurlijk ook. We hebben een gemeleerd programma vanavond, te beginnen met Syrië. Hoog en droog zit president Assad in ieder geval niet meer... maar is de druk die nu op de Syrische leider wordt opgevoerd... genoeg om de situatie echt te veranderen? Daar gaan we het over hebben. En van een andere orde, maar toch, druk is er ook op minister Leers... Morgen debatteert de Tweede Kamer met hem over zijn beleid. We blikken vooruit op de hete hangijzers, zoals immigratie. En zou de geest van Gaddafi nog rondwaren in de straten van Tripoli? Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken is net terug van een werkbezoek aan Libië... en vertelt ons wat hij heeft gezien en wie hij heeft gesproken. En over de VS gaan we het ook hebben. Namelijk over wie de beste kans heeft om de nieuwe first lady te worden en wat de taakomschrijving is van die merkwaardige positie. Dat is allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag... en de kranten van morgen. Maandag 14 november. Anders Breivik, de Noord die 77 mensen om het leven bracht... verscheen vandaag voor het eerst in het openbaar voor de rechtbank in Oslo. Zo'n 30 slachtoffers en nabestaanden waren ook naar de rechtbank gekomen. Het is omdat ik weer wil want Ik wil niet meer anymore zijn... en ik wil hem zien. Om hem te zien dus, maar ze waren ook bang voor zijn woorden. Maar toen Breivik het woord nam, kregen de slachtoffers hulp van de rechter. Hij zegt dat hij de rechtbank niet erkent en dat de moorden noodzakelijk waren... om Noorwegen en Europa te beschermen tegen moslims. Toen hij zichzelf een verzetsleider noemde, werd hij door de rechter afgekapt. Rechtsextremistische moorden hebben Duitsland in shock gebracht. In de zaak die bekend staat als de Dunner-moorden... werden in zeven jaar tijd negen Turken vermoord. Bijna allemaal uitbater van een kebabzaak. Nu is bekend geworden dat de moorden vermoedelijk gepleegd zijn... door een groep neonazies. Bondskanselier Merkel vindt dat de affaire niet zonder gevolgen kan blijven. Terrorismus in rechtsextremen bereik, mijn dames en heren. Dat is een schande, dat is beschamend voor Duitsland en we zullen alles doen om um die dingen op te klaren. President Assad van Syrië komt meer en meer in een isolement. Nu heeft ook de Jordaanse koning Abdullah hem opgeroepen het veld te ruimen. Als het mij was, zou ik en de status quo Wat koning Abdullah daarmee bedoelt, is dat Assad zich vooral niet moet bemoeien met wie hem gaat opvolgen. Als Bashar has the interest of van zijn land would zou hij but Maar hij zou ook een ability om uit te and en een nieuwe fase van Syrian political life. Het wordt zo vaak gezegd. Nooit je inlogcodes voor internetbankieren afgeven. Toch bedroeg de schade van het zogenoemde phishing de eerste maanden van dit jaar 11 miljoen euro. De banken draaien daarvoor op, dus wijzen ze de klant nog maar eens op de gevaren. Banken vragen per mail en per telefoon geen gegevens, krijg je zo'n mail, meteen delete. En ook skimmers zijn succesvol. Dat is het kopiëren van je magneetstrip op de bank pas nadat je hebt gepind. Skimmers hebben in de eerste helft van dit jaar bijna 15 miljoen euro buitgemaakt. Maar daar is een goede reden voor, zeggen deskundigen. Er is een soort uitverkoop aan de gang. Dat komt omdat we aan het einde van het jaar het oude pinnen hebben verlaten. Dus criminelen die gaan nu nog binnenhalen wat ze binnen denken te kunnen gaan halen. En dan nog even aandacht voor dominee Vlietstra uit Katwijk. Hij vindt dat kinderen die zondigen moeten worden gekasteid door hun ouders. De dominee zegt zich te baseren op teksten uit de 17e eeuw. Als uw kinderen kasteiding verdiend hebben, kasteid hen dan... zonder u te laten afhouden door het geroep of gesmeek van uw kinderen... hoewel u wat verzachting mag geven. Dominee Vlietstra wilde zelf niet reageren op de rel die nu ontstaan is... dus probeert een woordvoerder van de koepel van hervormde kerken... de woorden van de dominee uit te leggen. Had hij misschien beter niet kunnen doen. Kasteiden is... Pijnlijden in die zin dat je voelt dat je verkeerd zit. En dat je dus met het oog daarop je gedrag moet beteren. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Dan heeft mijn collega Mariel Hagman alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Werknemers en gepensioneerden van grote multinationals en grote banken... blijven buiten schot in de pensioencrisis. Volgens de Volkskrant treffen de tekorten deze pensioenfondsen bepaald niet. KLM, ING, Shell en Unilever zitten nog boven de 105 procent. De ondergrens die door de Nederlandse bank wordt aangehouden. Dat komt doordat de grote concerns de afgelopen jaren... vaak extra geld hebben gestoord in de pensioenkas. Daarentegen is de kans levensgroot dat de pensioenrechten van honderdduizenden gepensioneerden in de metaalindustrie, bij kapperszaken en de vleeswarenindustrie worden gekort met 10 tot 15 procent. De Volksram denkt dat de problemen bij deze pensioenfondsen koren op de molen zijn van FNV-bondgenoten. Een van de pijnpunten in het pensioenakkoord is dat de beleggingsrisico's naar de werknemers en de gepensioneerden worden geschoven. Werkgevers hoeven in tijden van nood niet meer bij te springen. De Telegraaf bericht over het Britse bureau dat in opdracht van de PVV onderzoek gaat doen naar de terugkeer van de gulden. De krant schrijft dat het Londense onderzoeksbureau groot voorstander is van de Neuro, een appartement voor uitsluitend landen in Noord-Europa. Ook heeft een topman van het bureau zich pas geleden negatief uitgelaten over de Zuid-Europese landen. Daarnaast was de oprichter van het onderzoeksbureau vorig jaar kandidaat voor de United Kingdom Independence Party. De partij die tegen het Britse lidmaatschap is van de EU en meer controle wil op immigratie. In Dagblad de Pers een verhaal over IKEA. Het Zweedse meubelconcern heeft volgens de krant jarenlang in Nederland fiscaal voordeel genoten als goed doel. Die status is in 2009 opgeheven, blijkt uit het register van de Belastingdienst. De officiële reden is niet bekend, maar de pers vindt het goede doel nogal dubieus. Dat was namelijk innovatie op het gebied van architectuur en design. Precies datgene waar IKEA en zijn oprichter geld mee verdienen. Over 2010 maakte IKEA 2,7 miljard euro winst, schrijft de pers. De enige polykliniek in Nederland voor onderzoek naar kindermishandeling... moet misschien de deuren sluiten... Het geld voor de kliniek is op, valt te lezen in trouw. De polykliniek heeft door het groeiende aantal meldingen... van mogelijke kindermishandeling fors meer zaken te verwerken gekregen. Waren dat er in 2010 zo'n 130, dit jaar staat de teller al op 225. In ongeveer twee derde van de gevallen levert het onderzoek... door de Utrechtse polykliniek bewijs voor kindermishandeling op. In de overige gevallen levert de kliniek juist ontlastend bewijs. Een verwonding kan bijvoorbeeld ook zijn ontstaan door een ongeluk... De kliniek vindt het introuw onbegrijpelijk dat in een tijd dat iedereen, ook de politiek, de mond vol heeft van de bestrijding van kindermishandeling, er zo weinig geld is voor de kliniek. De manieren om een koophuis onder de aandacht te brengen worden steeds gekker, constateert Metro. Eigenaren doen bij het huis een autocadeau, een nieuwe keuken, een boot of zelfs een paard. Het nare is, het helpt niets. Kopers kijken daar toch wel doorheen, zeggen de deskundigen in Metro. Wat dan wel loont? Ja, eigenlijk hele saaie dingen. Zoals het goed onderhouden en het scherp prijzen van je huis. Of het huis belastingvrij aanbieden. Een bouwkundige keuring laten doen voordat je je huis te koop zet. Een makelaar beweert in Metro dat het interessant kan zijn... om de potentiële koper een jaar het koophuis te laten huren. Als het bevalt, kan de bewoner het alsnog kopen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ik nam je mee uit... Ik had het kunnen weten Toen jij die avond anders deed Dan doorgaans op de zaak Want pas nadat je zeven gangen Schoon had opgegeven Toen moest mevrouw naar huis toe Zogenaamd niet in de haak Vals, vals Zo vals als dat Wat is nog echt wat heet? En je verstrikkend in de listen en de leugens, struikel jij verder op jouw levenspad. Zo vals als wat, zo vals als wat, zo vals. Een maandje later in je ouderlijke woning En alles wat daar stond en hing was duur gekopieerd Een trotserige kille, quasi-chique fake vertoning En elke uitspraak van je pa was ultra-rechts verkeerd De halsen en de breitners kwamen uit de lijstenwinkel Je plastisch ongehouden. moeder babbelde playback ik werd door pa behandeld als een platte boerenkinkel. En dat je magen een pruik droeg, zag ik duidelijk in haar nek. Vals, vals, zo vals als wat. Wat is nog recht, wat heet gemeenten Een diep gevoel wordt vaak geleend. En je verstrikkend in de listen en de leugens. Struikel je verder op je leef. Zo vals als wat, zo vals als wat. Ik heb nog wel onthouden toen wij trouwden hoe ik ja zei. Terwijl ik even dacht van nee, ik blijf toch liever vrij. Je bent nou net mijn vader, zeg je nu na twintig jaar Die knoopte ook de eindjes van zijn leugens aan elkaar Vals, vals, zo vals als wat Wat is nog het wat heet gemeend? Een diep gevoel wordt vaak geleend En me verstrikkend in mijn listen en mijn leugens Struikel ik verder op mijn leven so far Zo vals als wat, Wim de Bie. En u heeft het vast al eerder gehoord vandaag. Wim de Bie gaat een masterclass satire geven. Dat klinkt als een heerlijke baan. Van februari tot en met mei bekleedt hij de Leonardo-leerstoel... aan de universiteit in Tilburg. President Assad van Syrië moet weg. Als eerste Arabische leider deed de Jordaanse koning Abdullah... een oproep aan Assad om op te stappen. Wordt de druk op Syrië nu echt serieus opgevoerd? Leo Quarte Arabist, goedenavond. Goedenavond. Voordat we hierover gaan praten, gaan we even eerst kort luisteren naar Koning Abdullah. In een interview met de BBC zei hij onder meer dit: So if he was to say, you know, I'm going to step down, but let's have new elections, Ja, wat mij opviel toen ik uh, het zat te kijken, is dat hij zo prachtig Engels spreekt, zo Westers oogt en klinkt ook in de dingen die hij zegt. Is dit de echte Abdullah? Uh, ja, het is een, een halve Brit. Zijn moeder was, uh, was Brits uh, en zijn vader was Arabisch. Dus het is, een, uh, het is een mix, Hij spreekt prachtig Engels. Maar ja, vergeet niet dat uh, Bibi Netanyahu van, uh, van Israël uh, ook uh, heel mooi Engels spreekt. Uh, zonder, zonder accent. En toch denkt hij niet zoals wij denken dat hij zou moeten denken. Waarom spreekt koning Abdullah zich juist nu op dit moment uit? Want die situatie in Syrië is echt al een hele poos aan de gang. Ja, nou, Abdullah is geen, geen actor. Hij is een reactor. Hij is een man die eigenlijk, uh, moet je het zeggen... niet de politi politiek kan, kan maken in het Midden-Oosten. -Midden hij, moet je het zeggen, hij... Um, hij, hij Waarschijnlijk staat hij onder, onder, onder druk van, van, van Amerika en van het Westen om dit te doen. Uh, Amerika en, en Europa proberen heel erg de druk op Assad op te voeren. Nou Via de Verenigde Naties lukt dat niet, want de Chinezen en de Russen liggen dwars. Die blijven Assad steunen. Uh -huh. En nu proberen ze eigenlijk via de Arabische Liga, via hun bondgenoten in het Midden-Oosten. Jordanië is een bondgenoot, Saudi-Arabië is ook een bond, bondgenoot. Jordanië is eigenlijk een heel zwak land. En op het moment dat Abdallah dat uh, zegt... ja. Zoals dat zich daar niet zoveel van aantrekken. Maar het is een teken, dat is belangrijk. En het idee daarachter is dan dat als de buurlanden van Syrië hem ook al afvallen... Assad afvallen, dan heeft China en ook Rusland niet meer het recht om te zeggen... dat ze Syrië uh, zullen blijven steunen. Is dat een beetje die gedachte? Dat is het, ja. Ik bedoel, kijk, als, uh, wat nu al is, is gebeurd is dat de Arabische Liga uh, Syrië uit, uh, uit de Arabische Liga gooit... Dat is nu in feite aan de hand. Op het moment dat dat gebeurt en uh, ja, in feite... Uh, Bashar al-Assad wordt uitgekotst door uh, de rest van de Arabische landen... Ja, dan kunnen de Chinezen en de Russen moeilijk nog zeggen... van ja, we, we blijven achter, achter die man staan. Het, het, het draagvlak wordt wel heel erg smal dan. Is het iets wat uh, Assad überhaupt wat kan schelen? Eigenlijk. Nee, de, de strijd in Syrië gaat om, om leven en dood. Het gaat om, om de, de overleving van de, de kleine minderheid waarop Assad steunt. Het is de, de secte, ongeveer een procent of tien van de bevolking van Syrië. Dat zijn de mensen die aan de, aan de, aan de top van de macht zitten. De presidenten, naast de advi, adviseurs, een aantal ministers en de hoofden van de veiligheidsdiensten. Die mensen die, die strijden voor hun leven. Ik ben vaak in Syrië geweest en als ik met uh, uh, alewieten sprak... dan vroeg ik hem wel van waarom willen jullie eigenlijk geen democratie in Syrië? En dan zeiden ze op het moment dat er democratie komt... dan winnen de Soenieten en het eerste wat die zullen, zullen, zullen doen is ons de keel afsnijden. En dat is heel erg het, het, het gevoel op dit moment in Syrië. Wat er ook gebeurt in de buitenwereld, de Arabische Liga, Europa... Uh, Amerika, sancties of niet, het maakt niet uit. Het gaat puur om, le om, le om levensbehoud, om levensbehoud. Dus het is eigenlijk onderhandelen met een kamikaze-strijder. Eigenlijk wel. Dit, uh, Bashar al-Assad gaat tot het einde. Hij hmm. heeft geen andere keus. Abdullah zegt dat Assad moet opstappen. Dat heeft hij dus in dat BBC-interview gezegd. Maar dat hij opgevolgd moet worden door iemand... die het land daadwerkelijk kan veranderen. Is er zo iemand in Syrië na al die jaren Assad? Dat is heel erg moeilijk... Um... Kijk, het mooiste zou zijn wanneer dat iemand uit de top van Syrië zou zijn op, op dit moment. Uh, kijk, onder de rebellen op dit moment zijn er heel weinig uh, echte leiders. Er zijn heel veel kleine leiders, maar echt een, een leiderschap, een duidelijk leider, heb je eigenlijk niet. Uh, het mooiste zou zijn als je een soort van overgangsleider zou hebben. Nou, is het jammer dat nagenoeg alle mensen aan de top van Syrië inmiddels op de sanctielijst van de EU staan... Dus met andere woorden, er blijven heel weinig mensen over. Um, een tijdje geleden werd bijvoorbeeld ook de minister van uh, Defensie... Uh, Habib werd op die lijst gezet. En dat was nou net een man waarvan anderen dachten van... jou: ja, als je die man dan niet op de lijst zet... dan blijft hij als een soort, moet je het zeggen... Um, een figuur die nog acceptabel is voor het Westen. Iemand mm -hmm. die tijdelijk kan overnemen van Bashar al-Assad... en dan ja, zeg maar de overgangsregeling kan leiden. Waar je zaken kan mee kan doen, waar er... je mee kan praten. Exact, maar op het moment dat je sancties tegen hem uitspreekt... op het moment dat je hem zeg maar, gelijkstelt met de broer van Bashar al-Assad... die werkelijk bloed aan zijn, aan zijn handen heeft, dan wordt het heel moeilijk. De Arabische Liga heeft Syrië zaterdag uh, geschorst als lid. Daar hadden we het net over. Dat leidde tot aanvallen op de ambassades van onder meer Qatar en uh, Saudi-Arabië in Damascus. Vandaag kwam weer de Syrische minister met excuses daarvoor. Hoe moeten we dit plaatsen? Ja, het is een beetje uh, beleid uit, uh, uit de, de, de, de oude doos. Ja, wat wat, wat moet je? Maar wie zit er dan van ten van eerste maken? achter die aanvallen op die ambassades? Is dat een georganiseerde aanval die eigenlijk vanuit de regering wordt ingegeven? Of is dat oprechte volkswoede? Hoe moet ik dat zien? Nee, dat is geen oprechte volkswoorden. Het zijn gewoon mensen die worden opgetrommeld door het, door het bewind. Die, die krijgen wapens in hun handen. Die krijgen geweren of ze krijgen knuppels. En uh, er wordt gewoon precies gezegd, van, nou, je moet dit doen. En het mag uh, zo en zo lang duren. Je mag het uh, gebouw niet, niet, niet, niet binnendringen. Maar je mag wel de ramen kapot slaan. Van, van dat soort zaken. Het is volledig geanceneerd door de overheid. Als je in Damascus rondloopt, dan, zeker in deze tijd, is er op elke straathoek staat de politie. Dus het kan niet zo zijn dat de mee de zone meer ineens een en, uh, ge maar waarom worden er lief. dan excuses aangeboden daarna? Het is eigenlijk een soort van dreig, dreigement aan dit soort landen. Van nu hebben we ons nog ingehouden. Nu hebben we alleen de ramen kapot geslagen. Mm -hmm. De volgende keer kan het zo zijn dat er misschien mensen gaan aanvallen. Misschien vallen er wel doden bij jullie. Je, je weet het niet. En uh, vervolgens maken ze dan excuses door te zeggen van. Door daar, daar, daarmee te zeggen van. Ja, kijk, uh, we hadden het niet echt in de hand. En we, voortaan zullen we het beter opletten. Maar eigenlijk is het een soort van verkapt dreigement. Van mm -hmm. nu bieden we nog onze excuses aan. Maar de volgende keer dan. Ja, dan loopt het misschien het nog heftig? meer uit de hand. Het is een vraag die al vaak gesteld is. en die misschien nog wel heel vaak gesteld zal worden. Wat is er uiteindelijk echt voor nodig. om Assad te laten buigen? Wat er voor nodig is, is dat er, een, uh, in, in, dat er uh, meer uh, overlopers zijn uit het Syrische leger. Uh, op dit moment, dat, dat zijn al behoorlijk wat. Het is moeilijk om daar de, de, de hand op, op, te, op te leggen hoeveel mensen dat eigenlijk zijn. Maar mijn vermoeden is dat je nu groepjes van honderden militairen hebt... die zijn overgelopen, die niet langer willen dienen in het leger van, van Assad. En, en die, die de kunnen de nog rondlopen opnemen. in Syrië? Die kunnen zich nog vrij manifesteren? Ja, toch, toch wel. Je ziet dat ze zich uh, zeg maar, ophouden in bepaalde wijken. Bijvoorbeeld in Homs. Uh, kijk, de opstand in Syrië is met name een, moet je zeggen, een Soenitische opstand geworden. Dus met name in die Soenitische steden, zoals Homs en Der Ezor in het uh, noordoosten van het land. Daar zie je dat ze zich schuilhouden in bepaalde Soenitische buurten. En dan inderdaad ook ineens het vuur openen op, op, op mensen van het Syrische leger... en van de, de veiligheidsdienst. Als je op YouTube kijkt, dat, uh, zie je toch steeds meer akelige filmpjes verschijnen... waarbij de slachtoffers dit keer niet de... de demonstranten zijn, maar juist mm -hmm. leden van de veiligheidsdienst. Dus meer die op, militairen uh, ja. die overlopen zou eventueel uh, Assad kunnen doen buigen? Ja, en dan krijg je een soort van, ja, een soort van burgeroorlog in, in, in Syrië... Wat, ja, met alle smerigheid die erbij hoort. En dan zou je ook kunnen verwachten dat op een gegeven moment... Uh, ja, uit, uit het buitenland ook nog hulp komt voor zeg maar, de opstandige militairen binnen Syrië. Nou, we dat, gaan het dat er... zou het kant op het moment kunnen zijn. We gaan het er ongetwijfeld de komende tijd nog vaak over hebben. Leo Kwart, een hartelijk dank. Graag gedaan. you. Yeah. Sure you wish you had. Het is van de nieuwe CD van Frederik Spicht onder de titel Land. En ik zit me niet aan te stellen. Ik heb gehoord dat ik dat op zijn Engels moet uitspreken. 2012 wordt dit een jaar van de waarheid voor minister Leers en voor de PVV. In het regeerakkoord staat dat er de komende jaren... een substantiële daling moet komen van asielzoekers en immigranten. Voor de PVV is dit een belangrijke reden om met kabinet Rutte te gedogen. En deze week debatteert de Tweede Kamer met de minister Leers over zijn beleid. We gaan naar Den Haag, naar Hans Andringa. Hans, goedenavond. Goedenavond, Ezen. De cijfers vallen niet mee voor de PVV. Hoe zwaar telt dat... Het is belangrijk voor de PVV. Nou, het, is, uh, voor, uh, de PVV. Uh, het was een speerpunt van het, uh, van het beleid. Het heeft ook een grote symbolische waarde. Het was vaak ook uh, reden voor kiezers om op de PVV te stemmen... dat er iets gedaan zou worden aan de grote uh, instroom... of de veronderstelde instroom van de migranten, asielzoekers. Uh, en vorig jaar, bij de presentatie van het regeerakkoord... toen noemde Geert Wilders dat dan ook meteen... een van de belangrijke onderhandelingsresultaten. Want vorig jaar zei hij erover ons land neemt met dit akkoord ongekende maatregelen... om de toestroom van asielzoekers en immigranten in te dammen. En de inzet van deze politieke samenwerking is... waar al die maatregelen bij elkaar toe zouden moeten kunnen leiden... een kwart minder asielinstroom, 30% minder reguliere instroom... waaronder gezinsmigratie. En als het gaat om de aantallen niet-westerse alertonen... Kunnen de nieuwe maatregelen tot maar liefst 50% minder instroom leiden? Nou, Er is heldere taal uh, en duidelijke cijfers worden ook genoemd. Maar het blijkt in de praktijk toch wel een stuk lastiger om dat ook allemaal te verwezenlijken. Ja, want de cijfers die we de afgelopen week hebben gezien laten helemaal geen grote verschillen zien. Nee, in vergelijking met de tijd dat de PVV nog niet gedoogpartner van het kabinet was. Er zijn de afgelopen dagen wat cijfers bekend geworden. Als je kijkt naar het aantal asielzoekers. De eerste helft van 2010. En je vergelijkt dat met diezelfde periode in 2011. Dan zijn er 170 asielzoekers minder gekomen. Maar het aantal niet-Nederlanders dat weer vertrok... Uh, dat waren er dit jaar, de eerste helft, uh, 350 minder dan in 2010. En het aantal gezinsherenigingen, mensen dat hier kwam voor gezinshereniging, dat is juist ongeveer uh, vijf keer hoger geworden vergeleken met dezelfde periode in 2010. Kortom, uh, ja, die cijfers, de voornemens, die zijn er wel, maar de resultaten, die zijn er nee, nog niet. De werkelijkheid is iets wat uh, weerbarstiger. We gaan dus nog niet echt in de richting van uh, wat de PV echt graag wil en ook heeft gezegd. Is dat iets? Iets waar minister Leers uh, hard op zal worden afgerekend? Nou, het zal er deze week uh, zeker over gaan. Uh, de PVV heeft al gezegd van uh, 2012, dat wordt voor ons het jaar van de waarheid. Uh, de goede intenties van minister Leers, ja, dat is niet voldoende. Het gaat ons, zegt de PVV, uiteindelijk om de resultaten. En de steun aan het kabinet is van die resultaten afhankelijk. Uh, minister Leers van zijn kant die zegt... Uh, ja, ik heb geen grip op wat er in de wereld gebeurt. Als er ergens een oorlog uh, uitbreekt of er is een crisis... dat kan allemaal effect hebben op uh, de toevloed naar Nederland. Nou, daarnaast uh, zijn er ook nog veel regels en verdragen in Europa... waar Nederland zich aan uh, moet houden. Dus de speelruimte die is uh, nogal uh, beperkt. Het zou... Voor deze week zou het eigenlijk al heel mooi zijn als er wat duidelijkheid zou komen over hoe de PVV de cijfers gaat rekenen. Waar gaan zij leers op afrekenen? Hoeveel minder asielzoekers moeten er komen? Hoeveel minder niet-westerse allochtonen enzovoort? Wat is voldoende voor de PVV? Wordt dit de crux voor doorgaan met gedogen? Het is één van uh, de onderdelen daarvan. Uh, maar waarschijnlijk zal niet alleen dit punt besluiten... of uh, de PVV wel of niet doorgaat. Want ja, er speelt ook nog zoiets als uh, de eurocrisis. Moet er straks extra bezuinigd worden? Zo ja, waarop? Uh, hoe tevreden zijn de kiezers van de, VVD, van de PVV over deze gedoogconstructie? En uh, nou ja, al deze ingrediënten die vormen de cocktail van het jaar van de waarheid. Het wordt een heerlijke dag voor jou morgen, Hans. Dank je wel. En donderdag gaan ze nog verder. Oh, nog meer pret. <laughs> Dank je. Nu we toch in Den Haag zijn, minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... bracht gisteren, daar nou niet helemaal in Den Haag, een bliksembezoek aan Tripoli en nam Polshoogte. Het is drie weken na de definitieve val van Gaddafi. Libië werkt aan de wederopbouw. Minister Rosenthal, goedenavond. Goedenavond. Gisteren heeft u een bezoek gebracht aan Libië, aan Tripoli. Uh, het was een kort bezoek, maar heeft u nog een beetje kunnen rondkijken in de stad? Ik heb uh, een beetje kunnen rondkijken en ik ben uh, uiteraard gegaan naar het uh, plein van de Martellaren... Waar uh, tijdens de dictatuur Gaddafi zijn uh, geruchtmakende redenvoeringen hield. En wat is daarvan over, die plek? Uh, nog, nog altijd dat plein, nog altijd ook de uh, muren, van waar, de muur waar dan bovenaan die muur uh, Gaddafi dan stond om het volk uh, toe te spreken. Ook het balkon waarvan hij nog in mei zijn laatste publieke optreden heeft gehad. Mm -hmm. Wat was uw indruk van, uh, van Tripoli? Dat het, dat, het, uh, dat het functioneert. Het is geen chaos. Je ziet wel overal op straat mensen rondlopen met uh, wapens. Mm -hmm. uh, je ziet uh, pick-up trucks met uh, mensen die uh, nog uh, het idee hebben dat ze nog bezig zijn met de vrijheid te bevechten, zou ik zo, zo willen zeggen. Maar over het algemeen, het functioneert. En wat vooral ook opvalt, is dat de mensen eh, inderdaad behoren tot het vrije Libië. Het lijkt mij dat als ik in een stad zou rondrijden... waar ontzettend veel ook burgers met wapens rondlopen, openlijk... dat ik, ik zou dat als beangstigend ervaren. Dat, dat, eh, dat heb ik niet gedaan. Nou heb ik niet veel rondgelopen, maar... Ik, ik proef geen beangstigende sfeer in de stad. En uh, ik heb ook uh, begrepen, dat uh, ik heb er ook naar gevraagd... Uh, is het nou zo dat hier uh, meer uh, schietpartijen zijn... en mensen worden neergeschoten dan in, een, dan in andere grote steden? En het antwoord daarop was nee. Uh, het is meer de sfeer die je proeft... En, en waarvan je merkt dat de mensen dus op weg willen ook zelf... Naar een, uh, naar een betere toekomst, na 42 jaar dictatuur. Mm -hmm. En wordt er actief opgetreden om zeg maar, de burgers te ontwapenen... om die wapens uit het straatbeeld te doen verdwijnen? Het, het grote punt in Libië is uh, bij alle uh, optimisme dat we mogen hebben... over dat gevoel van vrijheid die je niet meer wil laten ontnemen. Uh, de grote zorgen zitten inderdaad bij uh, twee zaken. Dat is behalve het, het weer op gang krijgen echt van de economie en de mensen ook... Zeg maar aan, het, aan normaal werk krijgen, is dat het ontwapenen van de uh, bevolking... en dan vooral ook van die zogeheten milities. Niet alleen in Tripoli, maar natuurlijk ook vooral daarbuiten. En uh, daarbij gaat het om uh, geweren, maar ook bijvoorbeeld om, om uh, zaken... waar wij nou niet direct aan zouden denken, namelijk... Uh, ik noem het maar even in het gewone Nederlands schouderraketten... die er ook welig, welig uh, blijken te zijn... En, en om die reden heeft, hebben wij ook uh, vanuit de Nederlandse regering besloten... om de financiële uh, bijdrage te leveren aan de Libische regering... om daar in elk geval ook extra wat aan te kunnen doen. Mm -hmm. U heeft onder meer gesproken met de premier al kaib en met de voorzitter van de overgangsraad, Jalil. Hoe gaat zoiets? Spreken ze Engels of gaat dat via een tolk? <laughs> uh, de, de heer Jalil, de, noem, het maar even, noem hem maar even de president... Uh, uh, sprak met mij via een tolk. Uh, de heer Alkiep heeft uh, lange tijd in de Verenigde Staten gewoond. Hij spreekt uh, vloeiend Engels. Ik zou zeggen, uh, wellicht vloeiender dan het mijne. Zijn dat uh, leiders die u gesproken heeft waar u vertrouwen in heeft... waarvan u denkt, dit zijn mensen die dit land inderdaad naar een nieuwe, moderne Libië kunnen leiden? In een bepaald opzicht moeilijk te zeggen. Uh, waar, waar de indruk die ik heb gekregen, maar die had ik al eerder bij de heer Jalil. de heer Al Kiep is, is dus nieuw uh, een nieuwe ster aan het firmament. Uh, uh, bij beiden merk ik uh, rust. Ik merk ook uh, een duidelijke koers die ze hebben. Uh, ik merk ook dat zij beiden um, erop uit zijn om uh, Libië weer aan de gang te krijgen. En ook merk ik bij beide, dat hoeft er niet te worden uh, opgedrongen. Het besef dat uh, Libië die vrijheid moet, moet verankeren in, in democratische en instellingen... en ook in een, een behoorlijk functionerende rechtsstaat. En daarbij speelt er met name ook de rol van de vrouwen... die uh, zo'n belangrijk aandeel ook hebben gehad. Dat wordt wel eens vergeten in die vrijheidsstrijd. Dat is ook iets wat u expliciet met hun heeft besproken? Jazeker, dat, dat heb ik expliciet besproken. En het aardige bij dit soort dingen is dat je dan die spreekpunten, want u vraagt zo van hoe gaat dat? Je neemt die spreekpunten mee, maar ze brengen het zelf ook, ze stellen het zelf ook aan de orde. En eh, op dat punt kan ik u ook zeggen, ik heb ook, los van de autoriteiten, heb ik ook gesproken met een eh, met een eh, een aantal vrouwen uit vrouwenorganisaties. En ook met advocaten die met die rechtsstaat bezig zijn en met. Zeg maar, het, het, het uh, een beetje op het, rechte spoor, op het rechterlijke spoor krijgen van het land. En uh, dan merk je dat, dat dit ook erg bij hen leeft. Iets anders, heeft u nog gesproken over de Nederlandse helikopter die nog altijd op het strand van Seerte ligt? Uh, daarover heb ik het uh, bij mijn gesprekken niet gehad. Dat is wel in de, in de voorfase, bij de voorbereidingen. En, en ook uh, een aantal malen door, mijn, uh, uh, door de ambassadeur uh, aan de orde gesteld. Daarover zijn, mm -hmm. zijn gesprekken gaande. Die spelen zich vooral af, uh, zeg maar, vanuit vanuit de defensiehoek. En komt die uh, terug? Komt de helikopter terug? Uh, uh, ik neem aan dat die, Ik neem aan dat daar. Uh, ik ga ervan uit dat daar uh, gesprekken over zijn. Maar ik moet u in alle uh, recht toerecht dan ook zeggen dat mijn agenda vol was met, met vele andere punten. En uh, een van die punten was dus ook, uh, um, en minstens zo belangrijk zou ik zeggen... toch op dit moment uh, het weer um, uh, echt op gang krijgen... van het onderzoek naar de uh, vliegramp uh, in uh, mei 2010 uh, bij Tripoli. Ja, begrijp ik. Uh, nu bent u op bezoek geweest. Verwacht u dat de Libische leiders binnenkort ook uh, bij ons in Den Haag op bezoek komen? Uh, ik, ik, ik denk dat, uh, dat zij wanneer... Uh, wanneer ze de zaken in, in eigen land uh, dus ook uh, een beetje weer aan de gang hebben, dat ze dan ook uh, uh, richting Europa en andere landen zullen komen, zoals ze dat overigens ook tijdens die, uh, tijdens die periode februari-oktober uh, veel gedaan hebben. U zou ze graag uh, ontvangen in Den Haag? Oh, uh, we en Minister Roosentaal, hartelijk dank. Graag gedaan. Sometimes it's hard to be a woman Giving all your love to just one man You'll have bad times And he'll have good times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 Stand by your man. Geweldig nummer van Tammy Wynette. Misschien wel het lijflied van de vrouwen van de Amerikaanse presidenten. Of niet, Amerika-deskundige Willem Post. Ja, nou, het was wel een mooie sentimental journey, hè, wat we net hoorden. Geweldig. Nee, dat doet gelijk denken aan uh, bijna twintig jaar geleden alweer... dat Hillary Clinton en Bill Clinton op de Amerikaanse televisie verschenen. Want ja, er was het schandaal van Jennifer Flowers. Het was in de campagne, hè? En uh, Bill Clinton werd uh, van die, uh, van die uh, buitenechtelijke affaire beschuldigd... Ja. Bill heeft toen in dat interview gezegd, uh, nou ja goed, kijk, iedereen die lang met elkaar getrouwd is. Alle kijkers die in die situatie zitten, die weten dat dat uh, altijd wel ook problemen met zich mee zal brengen. Ja. En uh, nou goed, dat hebben wij ook in ons huwelijk gehad. En toen heeft Hillary gelijk gezegd van ja, en ik wil er even aan toevoegen. Ik ben niet Tammy Wynette, nou die we net gehoord mm -hmm. hebben, uh, stand by your man zomaar. Nee, uh, uw, mijn privéleven, dat gaat jullie eigenlijk niks aan, maar ik stap. Pal achter Bill Clinton. We hebben de moeilijkheden overwonnen. En toen gleed er ook nog even een hand op hun knie. En ja, goed. Eigenlijk gaf Bill wel toe dat er het een en ander was gebeurd. We maar... gaan er even naar luisteren, willen. Ja. We hebben het. Oh, prachtig. We hebben problemen we've, uh, uh, uh, we've We hebben problemen in het verleden. En ik denk met Bill dat. We denken dat dat tussen ons. Dat we else Iemand anders other elkaar. de honesty die we hebben proberen te brengen. als we deze problemen uitwerken. Ja, knap, hè? Ja, ik ja. weet toen ik bedoel, het is twintig jaar geleden, daar schrik ik ook alweer van... dat het zo lang nou, geleden is. Lang geleden hoor, maar ja. dat was toen ook al heel omstreden eigenlijk dat ze dat zo deed, toch? Ja, het was wel omstreden. Maar weet je, zo achteraf kun je ook wel zeggen... het was een hele knappe politieke move. Hè? Want nou ja, iedereen die gewoon goed luisterde en keek... wist wel echt wat er aan de hand was geweest in die relatie... en ook buiten die relatie dus. Alleen ja, de overduidelijke boodschap was van Hillary... ik sta achter Bill. En hij kwam daar dus mee weg ja, als je eigen vrouw achter je blijft staan. Dus zo zie je maar hoe een, uh, hoe een, een echtgenote... haar partner kan steunen in zo'n presidentiële campagne. Dat die het eigenlijk overleeft, dankzij Nou ja, als zij had gezegd, van, is hij nu helemaal belazerd... Hè, dat pik ik gewoon niet van hem. Ja, dan was het wel even heel moeilijk geweest. Nou, dat deed ze dus niet. En ze koos eigenlijk ja, voor die politieke carrière... die uh, Bill vervolgens uh, acht jaar als president heeft, uh, heeft en gehad. En die haar ook geen windeieren heeft gelegd. Nee. De vrouwen van de huidige Republikeinse presidentskandidaten hebben het moeilijk. Vanavond geeft Gloria Kane, de echtgenote van kandidaat Herman Kane, <coughs> een interview aan Fox News. Waarin zij in de bres springt voor haar man. Die wordt de laatste tijd van diverse kanten beticht van ongewenste intimiteiten. Um, je hebt haar twee weken geleden op de Republikeinse conferentie in Las Vegas gezien of ontmoet, Willem? Nou, weet je, dat was, een, dat was na het CNN-debat in de Venetian. een van die bekende hotels in Las Vegas. En toen was er drie dagen een conferentie... die ze er gelijk aan vastgeplakt hebben. En toen kwam Rick Perry met zijn echtgenoten en Ron Paul. Ja, toen viel het al op dat Herman Cain... Eh, ja, die nam niet zijn Gloria mee. Want ja, dat was allemaal in totale privacy. Dat is wat ongebruikelijk toch, hoor. Dat je als, als vrouw van de kandidaat eigenlijk nooit onderkend... Trail bent. Maar goed, het verhaal was dan van. Ja, Gloria sluit ze toch eigenlijk op in huis, doet kerkelijk werk houdt hier helemaal niet van. En Ken zegt voortdurend, en dat was nog vlak voordat die schandalen dan uitbraken. We zijn 43 jaar getrouwd, we zijn zo ontzettend gelukkig. Nou ja, weet je, dat was echt het family values verhaal. En dat is natuurlijk, als je een republikeinse kandidaat bent. De Democraten doen dat ook wel, maar zeker de conservatieve republikeinen. Ja, en dan komt dit. Ja. Econoom en publicist Helene Mees in New York, goedenavond. Hoort u mij? Hallo. Goedenavond. Ja, ja. uitstekend. Um, Kane wordt wel uh, not the typical campaign type genoemd, Gloria Kane. Dat is dus wel bijzonder, toch, in First Ladyland... om een beetje op de achtergrond te blijven? Dat is uh, redelijk uh, bijzonder. We hebben... Een met een democraat die volgens mij acht jaar geleden, uh, ik weet zijn naam even niet, uh, die dienstvrouw die wilde er niets mee te maken. Dus hij was huisarts en hij deed het uh, helemaal alleen. Hij verloren ook de primaries uh, uh, in Iowa volgens mij al heel groot en uh, daarna was hij het echt uitgeschakeld. Uh, maar ik moet wel zeggen, de, de situatie van Herman Cain vind ik wel een andere uh, dan waar Bill Clinton en Hillary Clinton met 20 jaar geleden over hadden. Want daar gaat het gewoon over overspel, wat het in feite gewoon uh, ja, iets is waar twee mensen met elkaar opeens moeten zijn. Of dat binnen een huwelijk al dan niet kan en of je het daarmee in verder kunt. En Herman Cain gaat toch over veel ernstige beschuldigingen van machtsmisbruik, uh, sexual harassment uh, binnen de werkkring. Waar echt hele grote bedragen zijn betaald. Uh, voor vrouwen om, om uh, die weg zijn gegaan omdat hij een lastig gevallen heeft en die daar schadevergoeding voor hebben gekregen. Ze gaat het uh, voor hem opnemen. We gaan even luisteren naar een fragment dat vanmiddag al werd vrijgegeven. I know that's not the person he is. He totally respects women, and especially this last lady and the things that she said. And I'm thinking he would have to have a a split personality to do the things that she said. Ik vind het niet zo'n heel sterk verweer, Willem. Nee, nee, je laat wat... wat ruimte open voor twijfel. Misschien ja. heeft hij wel een split personality. Nou ja, goed, dat zou je wel kunnen zeggen. Hè. Als je zo'n family man bent en, en je zegt dat dan voortdurend in je toespraak. Het is overigens een geweldige spreker Herman Kane, die het tot voor kort heel goed deed en nu zakt hij wat in de pijlen. Maar ja, zij geeft inderdaad wat ruimte aan tegenstanders... die zullen zeggen van nou, dat is dan inderdaad wel een gespleten persoonlijkheid. Want het is ook niet mis, hè. er zijn nu vier vrouwen die opstaan... En ook weer een, een, een boyfriend van een van, de, van, van deze dames... die dit ook allemaal bevestigt. Ja, en de fout die gemaakt is, is dat Kane dit maar zo'n 2, 2,5 week... heeft laten hangen, het eerst ontkend heeft... en dan weer iets toegaf van, nou ja, ik herinner me wel iets van een settlement... maar is toch een jaarsalaris meegegeven aan een van de dames. Ja, en nu wordt Gloria, die eerst helemaal niet zou verschijnen... ja, die wordt ten tonele gevoerd. Ja, en dan, dan blijf je in het nieuws op een hele negatieve manier... en nogmaals, zeker in conservatieve republikeinse kringen. Ja. Is dat Helene, ja, Helene, is het, um, wordt het gezien als een zwakte bot... dat Gloria Kane nu in één keer opgetrommeld wordt en dit moet zeggen? Ja, dat lijkt me wel. Het lijkt me ook niet dat het hem zal redden. Uh, hij is tot nu toe niet heel hard gedaald in de peilingen, maar... Uh, Zelfs omhoog vandaag iets hij... van 14 procent, geloof ik, tegen 11 de nou, vorige denk. maand. Ja, maar hij heeft toch wel eens uh, ergens in op, op uh, 24 uh. procent gestaan... in werkelijk tegelijk met... Uh, uh, met Romney. So, ik, ik, dus, dus hij is volgens mij wel gedaald. De meeste peilingen. Maar er zijn ook een heleboel peilingen. Ik heb, ben ook niet de hele dag bezig om alle peilingen te volgen. <lacht> um, maar de algemene trend is, is, de, is, is de conclusie dat hij gedaald heeft. Dat het hem niet zoveel schade heeft berokkend als mensen verwacht zouden hebben. Mm -hmm. um, maar, maar niet minder. heeft hem geen goed gedaan. Nee. Anita Perry heeft het ook uh, maar moeilijk met haar man. Alleen heel toch? Ja? ja? Ja, maar zij is wel de sympathiekste. Ik zou eigenlijk het liefst willen dat er een debat kwam voor het toekomstige First Ladies, uh, kandidaat First Ladies. Maar zoals die uh, vrouw van Rick Perry, die, uh, die dat is zelf een heel gemotiveerde vrouw, is heel activistisch, maakt zich. Uh, heel erg versterkt voor de vrouwenzaak. Er was een reportage binnen de New York Times dat, dat, dat zij waarschijnlijk de drijvende kracht is geweest achter het feit dat uh, Rick Perry als uh, uh, gouverneur van Texas uh, alle, alle meisjes uh, verplicht wilde laten inenten mm -hmm. tegen uh, baarmoederhalskankervirus. Mm -hmm. um, en dat is uitgelegd eigenlijk in, in, in de debatten, also, dat hij dat heeft gedaan omdat zijn uh, campagnemanager of zijn adviseur uh, lobbyde voor uh, een farmaceutisch bedrijf. Maar ik denk dat hij de sympathiekste vrouw heeft. Want de andere vrouwen, daar word ik niet erg warm van. Nou in ieder geval heeft Anita Perriot ook weer voor haar man opgenomen. nadat hij een tijdje geleden een groot debat een groot fout maakte. Daar gaan we even naar luisteren. I looked at this man who was performed his sixth national debate last night. Six. There were people on that stage that had been on the national debate stage. For six years. So when I'm looking last night at the stage and I see this man who forgot a word, which is very, very human, I must say, to forget a word. I mean, I don't know how they all don't do it, except you know they've got more under their belt. But I will say this about him: he may have forgotten a word last night on stage, but he remembered our anniversary last week. Hij remembered our anniversary. <laughs> Hij was in ieder geval niet onze trouwdag vergeten. Ja, is, dat, is, dat, is dit nou de essentie van wat een, uh, een first lady of aanstaande first lady moet doen? Uh, nou ja, dat denk ik wel. Ik denk zeker die trouwdagen hier in zulke ceremonies. ook ja, dat Mag is hier Amerika Maar Willem, ik bedoel, ik, ik bedoel ja. de manier waarop je... De essentie van een first lady is je wel manifesteren als het nodig is... maar niet te veel opvallen als het niet nodig is. Hoe moet ik dat... Nou, weet je, het is heel erg belangrijk dat je dat familiegevoel weergeeft. Hè? Kijk, en een andere dame is Anne Romney. En weet je, Romney staat bekend als een robot. Hè? Bedoel, je gooit er wat in en er komt een antwoord uit. En uh, dat is altijd dan een beetje bekwaam, zoals Wim Kan zou zeggen. Maar Anne Romney is ook wel een warme vrouw. En die, die zegt voortdurend van... Ah, ja, uh, Steeds als hij uh, op pad gaat, dan zorg ik voor pannenkoekers morgens. En het is een geweldig. Onze kinderen zijn nu volwassen. Maar dan heb ik die 16 kleinkinderen in ons huis. En dan is het een drukte van je welste. Maar goed kan daar zo leuk mee omgaan. Dus... Weet je, dat is toch wel het ideale plaatje aan de republikeinse kant. Hè? En, nou, Je ziet zelfs bij Michelle Obama, natuurlijk wel van een andere signatuur... met een grote maatschappelijke carrière die ze achter de rug heeft. Ja, In dit wat gepolariseerde klimaat, om het zachtjes uit te drukken... moet ook Michelle een beetje uitkijken dat ze niet als Hillary... Ja, ook, ook met allerlei maatschappelijke thema's bezig is. Een beetje veilig, hè, met een organische tuin in het Witte Huis. En met wel met van die veteranen-issues. Nou ja, daar val je niet echt een buil aan. Sterker, dan word je nog wel gerespecteerd... De we gaan het uh, allemaal meemaken. Ik verheug me op Willem Post <laughs> ja. Helene meest hartelijk dank. Okay. Is vijf voor U had er misschien nog nooit van gehoord... maar het is vijf voor twaalf voor de schrikkelseconde. De Internationale Telecommunicatie-Unie denkt eraan... om de schrikkelseconde definitief af te schaffen, jawel. Wetenschapsjournalist Diederik Jekel, goedenavond. Goedenavond. Wat is de schrikkelseconde? Ja, een cirkelseconde. Vanaf het begin der tijden uh, houden wij tijd bij aan de hand van wat een dag is, dag en nacht. En dat gebeurt steeds op hetzelfde moment. Maar op een gegeven moment kwamen mensen erachter in het eind 19e eeuw dat als je met de trein een afstand rijdt, dat de zon in Berlijn bijvoorbeeld 34 minuten eerder opkomt dan in Amsterdam. En dat was verschrikkelijk irritant. En toen kwamen op een gegeven moment tijdzones en oplossingen. En die, die precisie ging steeds verder. Op een gegeven moment waren de seconden zo nauwkeurig dat mensen erachter kwamen dat de aarde eigenlijk helemaal niet zo'n goede klok is. Dat de aarde er niet elke dag even lang over doet om rond te draaien. En sterker nog steeds langzamer gaat draaien. Dus we hebben nu hele nauwkeurige atoomklokken. En die houden perfect, zeg maar, die 86.400 seconden bij iedereen een dag zitten. Alleen omdat we de seconden vast hebben gezet. en de aarde die memo nog niet helemaal begrepen heeft. Um, <lacht> gaat er steeds meer een soort verschuiving plaatsvinden tussen wat de klokken zeggen. en wanneer het dag of nacht wordt. Maar waarom zou je dan weg moeten? Uh, nou ja, om, dat te, om ervoor te zorgen ja. dat de tijdklok gelijk loopt met wanneer de zon op het hoogste punt staat... Um, moeten we om de zoveel tijd een seconde toevoegen. En dat wordt een cirkelseconde genoemd. En als we dat bijvoorbeeld niet zouden doen... dan zou over bijvoorbeeld een paar honderd jaar... zou de zon ineens uh, uh, een uur uh, later opkomen. Dus we kunnen helemaal niet zonder... Nou ja, dat, dat, wordt, dat wordt dus nu op dit moment bekeken. Want het, het nadeel is namelijk elke keer een seconde toevoegen... is dat tegenwoordig met de telecommunicatie en het internet alles zo met elkaar verbonden. Daar heb je zulke precieze timing voor nodig. Soms wel maanden of jaren van tevoren. En je weet nooit precies wanneer die schrikkelseconde eraan komt. Omdat de aarde, zoals ik al zei, eigenlijk gewoon heel erg slechte tijd bijhoudt. Dus je kunt nooit verder dan zes maanden van tevoren weten wanneer er een schrikkelseconde aankomt. En dus als dat niet te voorspellen is, is dat heel erg onhandig. We gaan even onze adem inhouden en dan gaan we even luisteren naar die schikkelseconde. Nou, spectaculair. Ja, het is spectaculair. En onder 18 maanden komt er eentje bij. En uh, op dit moment is de soort de Verenigde Natie van de klokkenkijkers... Uh, die zijn nu, uh, uh, gaan nu in januari 2012 bij elkaar komen. En er gaan 200 landen gaan strijden uh, en stemmen... of die ene tik die we net gehoord hebben... nou wel toegevoegd moet blijven worden... of vanaf 2017 nooit meer zal tikken. Zou je het zelf jammer vinden als die verdwijnt? Ja, ik vind de schrikkelsseconde eigenlijk wel heel erg cool. Want um, bijvoorbeeld de Indische Oceaan-aardbeving in 2004 heeft ervoor gezorgd dat de aarde sneller gaat draaien of langzamer gaat draaien. En het, het, het, het is iets heel erg moois dat de aarde gewoon een levend ding is. En daar hoort die schrikkelsseconde bij. Dus ik persoonlijk zou het jammer vinden. Diederik Jekel, hartelijk dank. Graag gedaan. Dit was Met het oog op morgen van maandag 14 november. Dank voor het luisteren. Morgen zit hier Chris Keijnen.